Dankjewel, Rick Zaal. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij De Familie. Allereerst stellen de personages zich even aan u voor. Freek, wil jij beginnen? Ja, uh, ik ben dus Freek. Helaas nog steeds geen nieuwe aanstelling als leraar maatschappijleer. Maar dat ligt echt meer aan de maatschappij dan aan mij, hoor. Uh, wat zou ik nog meer zeggen? Ik ben 39 jaar. Ik hou zielsveel van mijn vrouw Claire. En daar en gaat het om... Geef toe, het is een, zeg maar, unieke situatie. Ik ben verliefd. Vreselijk verliefd op Nancy hier. Uh, ja, dat ben ik dus. Um, ik woon hier ook in huis. Inderdaad, Freek is vreselijk verliefd op mij. Verder wil ik um, de omschrijving van mezelf heel, heel, heel erg beknopt houden. Want ik gevoel me eigenlijk niet zo goed. Nee, ik ben Claire en ik voel mij ook eigenlijk niet zo goed nee. maar daar houdt in dit verdomde huis niemand rekening mee. En in de laatste plaats, mijn wettige echtgenoot, vreek je hier. Claire, toe nou, er zijn mensen bij. Oh. Uh, ja, hallo, sorry dat ik stoor, dames en heren, luisteraars. Meneer, mevrouw Nancy, maar ik, ik wilde me alleen even voorstellen, sorry hoor. Nou, uh, bij deze dus, ik ben Arjan... en ik huur hier alweer sinds jaar en dag een kamer... maar tot volle tevredenheid hoor... Nou, dan ga ik nu maar weer naar boven. Meneer, mevrouw, Nancy, dan uh, kunt u vast met het hoorspel beginnen. Ja. ja. ja. Dag Arjan. Dag Arjan. Ja, goed. Dan Dag. beginnen we nu met het hoorspel. We zijn in de huiskamer van de familie en Freek is alleen thuis. Nou, hier staat mens maar even bellen. Morgen meer. Jezus, wat doe jij daar? Moest jij niet naar de kerk? Maak, Hallo, mam. Nee, nee, ik had het niet tegen u. Ja, een momentje. Wat doe jij nou hier? Sorry, mama. Ik kom zo bij. Oh, ik ben ziek. Als je ziek bent, hoor je in bed te liggen. Oh, God, dat toch de eten. neten. Zoals je misschien nog van heel vroeger weet. En ik ook, Freekje. Ik ben ook ziek. Oh, mijn boog doet zo verschrikkelijk mee. Ja... Sorry, mam, nog even één momentje. Jij ook? Wat hebben jullie dan? Freek, heb jij die thermometer gezien? In het kastje, in de badkamer. Oh, ja. Ja, ja, mam, hier ben ik weer. Nee, er is echt niks aan de hand, hoor. Nee, de, de meisjes, die zijn... Uh, denk ik, ja. Nee, Claire en Nancy. Hoe zegt u? Juist, ja. God, straft onmiddellijk. Eén uh, moment. Claire, je moeder informeert naar wat of jullie scheelt. Nou, Dat gaat er geen moer aan. Oh. Dat gaat nu geen. En? Nee, nee, nee, ze ligt op een stoel. En ik ben zo'n kotsen. Oh. Nen? Nee, nee, sorry moeder, nog even een momentje. Ik moet even een pannetje halen. Ja, een pannetje, ja. Oh, mijn god, dus wel. Nee! Mensen, hier, kind. Gaat het schat toe, maar kindje. Steek je vingers maar in Nancy, de keel. Ik kan er nou niet ergens aan. Klaar. Nee, wat nou? Ik ben ook ziek hoor. Als je het toch niet wist. Ik zit hier ook met 40 graden koorts. Wanneer dat niet meer is. Oh, dan heb jij mijn thermometer. Ja, ik blijf er een beetje anaal mee rondlopen. Is het nou goed? En trouwens, wordt het niet eens tijd dat je zo'n ding eens voor jezelf aanschaft? Dat lijkt me wel zo fris als ik u niet ontrief echt hoor. Ik wil een ja. hele hoop samen doen, samen eten, samen tv kijken en dat jij mijn zogenaamde man hebt. Allemaal tot je dienst, geen punt. Maar mag een mens wel even zijn eigen thermometer tussen zijn eigen billen steken? Dat is toch niet te veel gevraagd? Op, wel, oh, Klaertje. Oh, niks Klaertje. Ze is ziek hoor, moet je kijken hoe ze aan het overgeven is. Ja. Ja, en ik word vanaf donderdagjaar hier in huis nog nog zieker. Oh, laten we toch uh, naar de eigen kamer gaan. Uh, of beter uh, uh, naar jullie liefdesnest. Tja, maar Claire, daar ruikt het zo onheimelijk snel. Nou, nou, dan moet je maar tegen je Freekje zeggen dat hij zijn onderbroeken eens onder het bed vandaan raapt. Dat helpt een stuk, schat. Maar Freek is zo zauber op zichzelf. Hé, hey, maar was die... de details, wil je? Oh. En vroeger, als ik krank was bij Vati en Vader en Moeder, Nancy? Bij Vati en Moeder, dus mocht ik altijd op de couch naar de rondvink luisteren. En wanneer Vati dan. Vader, Nancy. Wanneer Vader, vader van de arbeid terugkwam, ja. las hij me een heel lang verhaal. Bis zum avondbrood. Ach, oh God, bis zum Abendbrood. Oh, God, ik moet geloof ik ook, ook een beetje. Kotsen. Nou, meisjes, hou nou eens op met ruzie maken. Claire, maak je niet zo over <lacht> ha Hallo, moeder. Ja, bent u daar nog? Nou, u hoort het zeker wel, hè? Ja, misselijk. En Nancy is zeg maar strontmisselijk. Oh, ja. En je eigen wettige vrouw heeft niets. Nee, die zit hier voor haar lol tegen de kost van de geliefde van haar man aan te kijken. Nou. Wat? Moeder. Dat doe niet zo gek. Ah, nou, als iemand oh. overgeeft is die niet onmiddellijk zwaar... Ja, nee. Nou, wat denkt u wel? Ja, ja, ja, dat denkt u altijd. Mm. Of ze trek heeft een rolmops? <laughs> Eén momentje. Nancy, heb jij zin in een rolmops? Oh mijn god, staan me ze. Ja, een rol Een rolmops, ja. Heb je daar zin in? Nee, geloof ik. Ah, moeder nein, gelooft ze. Dus wat u denkt is niet juist. Zien in naaien? Een momentje, moeder. Nan, heb je lust om gordijnen te naaien of iets dergelijks? Gordijnen? Heeft ze ook niet. Ah. Wat? Ja, moeder, kom. Mm. Jazeker zijn wij heel modern. Ja, het is weer een en al openheid. Ja, ja vooral in de slaapkamers. Je moet daar zo'n beetje met veiligheidsriemen in bed, anders je tussen de lakens vandaan. Echt, moeder, dat weet ik hoor. En ik ga het ook niet vragen. Nee, ze is geen kind meer. Ach, dat beeld is er alleen maar in. Nee, en daarbij verdoen het veilig. Ja, jong geleerd, oud gedaan. Hey, zal ik u zijn een geheimje verklappen? Oh, mijn god. Ik ben Oh, Ja, dat ruik ik. Moeder, moeder, moeder Nancy gebruikt het. Ik van nee, dat is helemaal niet moeilijk in te brengen. Nee, echt waar? Ja, nou, maatschappelijk gezien heeft zij nu de veiligheid, zeg maar, als het ware in haar eigen hand. Nee, dat was er in uw tijd nog niet. Nee. Ja, nou, nou als, als ze beter is, belt ze er zelf leven over. Oh, god, god, wat zijn we open! Ik mocht er niet eens vertellen dat ik de peil slikte. En schatje, als we toch zo onbehouden, onbeschoft en ordinair bezig zijn... luid het spreekwoord in jouw geval niet jong geleerd en oud gedaan... maar jong geprobeerd en oud verleerd. En ik spreek namelijk een beetje uit ervaring. Hou je kop nou eens. Zeg, gaan we zo beginnen? Jij bent altijd moederskindje gebleven. Heel je leven lang. Gadverdamme, die verdomde hek. Hou je hersens. Nee, nee, dat is niet tegen u. Uh, tegen Willem. Ja, Willem, de poes. Ja, ja, we hebben al negen jaar een poes, ja. Nooit gezien? Nou, toch hebben we een poes. Uh, iemand hier in huis moet toch die blikjes opvreten. Nancy? Een ogenblikje, moeder. Nee, blijf aan de lijn. Nee, blijf aan het toestel. Jezus, Mina. Zin. Zo heb ik hem nog nooit zien rennen. Kalt, oh, oh, nee. Ham. Hier, doe maar, Nen. Doe maar, kindje, doe maar. Ik ga dood, ik ga dood. Ja, God, ik ga dood. Nee. Hey, uh, hoe zit het eigenlijk met haar begrafenisverzekering, Freek? Ik dat niet een andere keer. Nou, dan is het misschien al te laat, begrijp je? Kunnen we dat straks ook nog betalen? Ik... Ik kan me trouwens niet herinneren dat jij ooit een begrafenisverzekering voor ons hebt geregeld. Oh, had je plannen? Oh, maak je over mij maar geen zorgen hoor. Maar ik zit straks wel met de, de brokken. Helemaal mis. Helemaal mis, hoor je dat? Mis, mis en nog eens mis. Oh, mijn missenmannetje eens. Ja, ik geef mijn stoffelijk overschot aan de wetenschap. Nou, daar zal de wetenschap van op kijken. Oh. Trouwens, wat heb jij met de wetenschap? In jaren heb je geen boek meer aangeraakt, laat staan, ingekeken, laat staan, begrepen. Ik heb Keizer helemaal opgenomen. Oh, dat had ik in jouw geval ook gedaan. Als je iedere zondag en maandagavond voor de televisie zit te slapen en de dag daarna maar in de kroeg roepen dat de v gisteravond zo geweldig interessant was. Tjonge, jonge, wat was die v weer interessant. God, laat me niet lachen, zeg. Nou, je niet aan. Ik kan het letterlijk navertellen. Oh, moet je hem horen? Hij kan het zogenaamd letterlijk navertellen aan me hola! Oh, weet je wat jij bent? En wat ben ik, mijn allerliefste Claire? Jij bent een VPRO-lid in rusten. Letterlijk en figuurlijk. Nee, moeder, dat is de koorts hoor. Ja, zeker weten dat het de koort is. Ja. Oh, een momentje, moeder. Ja, even, even, even wacht. Nancy, kindje, schatje, ik ben bij je. Freekje is bij je. Haatverdamme, ja. zeg, mag ik ook een bakje om te kotsen? Er is een mens in nood, Claire. Je meent het. Ik meen het. Moeder? Moeder, bent u daar nog? Mooi. Moeder, ik bel u nog wel terug. Nee, natuurlijk komt u niet steeds op de laatste plaats. Wat is dat nou voor een onzin? U voelt zich ook niet goed. Ach, oh. Oh, een, een skut, een skut, een raket. De moeder der veld slaat. Een, een, een ogenblikje, man. Een ogenblikje. Nou, rustig, rustig, rustig. Kalm, rustig. Wat krijgen we nou? Arjan, je hoofd. Arjan is verletst. Bloed, bloed allemaal. Dag meneer, dag mevrouw, Nancy. Ja, Ar Arjan, jongen, je hoofd. Ga zitten. Nee, nee, blijf staan. Een uh... handdoek, een handdoek. Hilve. Hilve. Oh, doe er vooral geen moeite hoor, het is niets, het is helemaal niets. Oh, een arts, een arts, lieve, Nancy, Nancy, rustig nou, kalm, ja, ik ben... rustig. Ja, kijk, rustig. Uh, het, het zit zo. Ja, ga Dat... dus even liggen, jongen, hè, hier. Hier? Ja, hier, ja. Nee, nee, nee, nee. Uh, niet op het vloerkleed. Uh, Doe maar op de plafuizen. Steen kan ja. tegen. Ja, ja, dank u. Het gaat wel. Uh, ik wilde eigenlijk alleen even melden dat het dat kantelraam van mijn kamer er toch weer is uitgevallen. Oh, oh dit verdomde klotehuis. Ik heb je toch gewaarschuwd dat hier nog eens grote ongelukken gaan gebeuren. Nou, je hebt je zin. Oh. Even, we hadden het van de week nog gerepareerd. Ja. Arjan, we hadden het van de week toch nog samen gerepareerd. Uh, jawel, maar toen zou u nog een mannetje sturen. Ik? Uh. U, ja, ja. Oh. Ja, ja, dat kennen we van meneer hier. Al jaren stuurt hij naar iedereen een mannetje. Nou, maar ik pik het niet meer, hoor je dan. Ik pik het niet meer. Is je moeder nog online? Claire, blijf zitten. Je hebt over de 40 graden koorts. Blijf zitten. Geef me die telefoon. Claire. Geef me onmiddellijk die telefoon. Ik zal de mensen zeggen. Claire, ik weet niet maar wat je uit. zegt. Oh, nee. Oh, nee. Dan moet jij maar eens even opletten. Moeder. Claire hier. Ja... Ja, ja, ja. Ik ben ziek. Nee, ik ben niet misselijk, moeder. Ik word misselijk van dit rothuis van u. Moet u eens kijken wie hier ligt? Nee, nee, met Freek is helaas niets aan de hand. Goed gehoord, ik zei helaas, ja. Moeder begrijpt het allemaal niet zo. Begrijpt dat dan? Is je moeder ook al dement? Nee, Arjan ligt hier op de grond. Met zijn hele gezicht open. Het is niet zo. Open, ja. Zonder valhelm gereden? Moeder, zoals u weet is Arjan onze trouwste huurder, ja? Ja, ja, ja. Van uw huis, goed. Waarom hij dan op de grond ligt? Nou, Arjan probeerde zo even een raam op zolder open te doen. Wat hij op zolder moest. Heeft hij daar niets te zoeken, hè? Godsamme, moeder, daar huurt hij een kamer. En bij die kamer hoort een raam. En dat raam, dat deed hij open. Ja, bij sommige ramen kan dat. En toen viel dat raam op zijn gezicht. Ja, ook jammer van dat raam, ja. Mens waar zit je voor stond? meneer. Uh, tien jaar geleden is hij voor de laatste keer een man over de vloer geweest. En die gaf zich uit voor de winterschilder. De, de winterschilder, ja. Nee, hebben we nooit meer. In... Ja, zijn stofjas hangt hier nog. Nee, de man die erin past, hebben we nooit meer gezien. Nee, onzin, moeder. Klinklare onzin. Oh, ik kap ermee. Ik kap ermee. Ja, het is uw huis. Ja, ik hou het gewoon maar. Ja, van mijn geld. U stuurt een mannetje. Wanneer? Van de wijk nog. Van welk jaar? Nee. nee, moeder, ik ben helemaal niet cynisch. Dat heb ik wel afgeleerd dankzij uw zoontje. Ik kan daar dus op rekenen. Fijn, moeder. Heel fijn. Ja, dag, moeder. Freek? Oh, uh, Freek zit op de intensive care. Een ogenblikje. Freek, je moeder. Moeder? Nou, ja, naar omstandigheden. Nee, dat is nou over. Arjan, wacht even. Ja, dat was bijna over. Nee, voor de rest is het rustig. Ja, alles onder controle. Ja, dat is nog open. Nee hoor. Nee, hij ligt op de plafuizen. Nee, dat kan geen kwaad. Ja, nee, zeker. De pers is nog van uw moeder geweest. Ja, ja van oma dus feitelijk. Ja. ja, natuurlijk ken ik die nog. Lijkt ik op haar, meent u niet? Ach, oh, wat een zielig voor die oma. Even, even, vader. En. Zeg, lulhannes. Pardon? Lulhannes, ja. Zo noemt je ook dingen manje toch altijd? Nou, en? Dus, lulhannes, zou je niet eens een dokter bellen? Een dokter. Uh, moeder? moeder? Ja, ze zeggen hier dat ik een dokter moet bellen. Ja. Ja, ja Nee, ik bel u nog wel. Nee, nee echt waar. Ja, nou. Dag, schat, dag. Ik, uh, ik denk dat ik maar eens ga, meneer, mevrouw, Nancy. Bloed je niet meer, jongen? Nou, dat valt wel mee, dat... Weet je dat wel zeker? Ja. K kijk die kraag van je hem nou eens. Ja, ja, weten we dat zeker? Ik bedoel, als je het niet zeker weet, blijf dan gewoon even liggen. Je ligt mij niet in de weg, hoor. Nee, nee, het is niets. Ik, ik denk dat ik toch maar eens opsta. Oh, die jongen toch. Nancy, Nancy, hou je in. Nen, nee, ik ga de dokter bellen. Dan moet je er wel een beetje klap bij liggen. Uh, nou, hartelijk bedankt, mevrouw, meneer, Nancy. En dat raam. Ja, ja, dat raam. Uh, daar plak ik zo lang wel een vuilniszak voor. Een vuilniszak? Hé, hey, hey, dat is een goed idee. Dat is een heel goed idee. Een vuilniszak, Arjan. God, dat kunnen we met de openslaande deuren ook wel doen. Zeg, ben je nou helemaal gek geworden? Plak je moeder voor die openslaande deuren. Dan ga ik wel weer op het station slapen. Nee, nee, nee. nee. Uh, Arjan, uh, geen zorgen. Uh, we sturen van de week wel een mannetje. Dank u. Bedankt, meneer en mevrouw. Gedag allemaal. Ja. Dag. Oh, nee. Een oh, skut is het skut, een is. Je moet een veld Hiep, Oh, oh godzame. Oh, niks ernstig hoor, mevrouw. Meneer Nancy, dat is de wastafel van Jetty op kamer 4. Die is weer eens losgeraakt. Kan ze zelf best oplossen. Niet uh. een thuis. Dat gaat dan in een woongemeenschap wonen. Daar wordt alles voor je opgelost. Dat doen ze alles samen, gemeenschappelijk, weet je wel. Ik heb nog wel een paar geitenwolle sokken voor je. Zij heeft ook verdomd weinig tekst van de week. Een beetje hielf in dat Duits roepen en de boel onderkotten. Nou, geef mij zo'n rol. Dat is niet net van je, Claire. Dat is helemaal niet net. Ik ben krank. Ik ben heel erg krank. Nancy, rustig. Kalm nou, rustig. Ja. Ik ga een dokter bellen. Ga jij een dokter bellen? Ja. Freek, mijn schat. Maar ik wil geen man. Nee? Nee, Freek, ik wil geen man aan mijn lijf. Jeetje, Freek, je vriendin is echt ziek. Ja. <lacht> Het is te zeggen, Nancy zweert bij een arts op natuurlijke basis. Een vrouw, een vrouw, Freek, dat heb je mij altijd versproken. Huh? Wat heb je haar altijd versproken, Kind Freek? Een arts, een vrouwelijke arts op natuurlijke basis? Ja, zo ongeveer die nooit versproken. Hé, hey. nou, hé, hey, hey. Ja, laat ik nou eerst maar eens iemand bellen. Wie heeft er voor dienst? niet zo vloeken, Freekje. Gissel. Nee, die is er niet meer. De TV. Nee. Koning. Ah. Nou, kom op. Ja, kom. Ja. Oh, nee. Um, uh, van der Wouden. Uh, de bel. De, de bel. die bel. De bel! Ja, de bel! Oh. wie zie dat, die bel! Ja, ik doe wel open. oh Nee, maar... de dokter. Ja, ja. gelukkig dat ik wil geven binnen. De ene geeft over en de andere heeft 40 vader Dat is niet meer. Ja, dit is een hele toestand. Ik had een hele toestand. Um, um, de dokter. Maar, maar, de dokterman, ja dat is wonderbaar! Dat gibt's bij ons ja gar niet! Dat is snel! Oh, uh, dokter Overtoom neem ik aan. Uh, nee, mevrouwtje, Vulging is de naam. Uh. Vebe Vulging. Uh, het is uh, volkomen toevallig dat ik zo snel ter plaatse ben. Ik had namelijk de radio in de auto aanstaan en uh, ik herkende uw stem van bij de slager. Dus u dacht dan. Uh, ja, ja, ja, ik dacht, ik ga maar eens even polshoogte nemen. Je mm. hebt tenslotte ook nog zoiets als een roeping, ja. nietwaar? Ja. Een klein beetje eigen initiatief kan gevoegelijk ook geen kwaad. Nee, en u ja. hebt natuurlijk ook uw vaste lasten. Wat u zegt, wat u zegt. Ja. Nu, uh, waar zijn de patiënten? Daar, dokter. Uh, Claire... Ja. En Nancy. Ja. Nou, dat is een heel huis vol. Zegt u dat wel, dokter? Heel de ochtend ben ik al met ze bezig. Hè, wat? Rustig maar, mevrouwtje, rustig maar. Uw man... Het, het is toch uw man, wanneer ik zo vrij mag zijn? Oh, ga gerust die gang, hoor. Officieel is het mijn man, maar voor de rest mag dat geen naam meer hebben. Ja, zo is het niet helemaal. Echt niet. Eerlijk waar niet. Rustig oh, ja. maar, maar eigenlijk... meneer. Kalm. Ik weet van de radio toch hoe het zit. U houdt van uw vrouw. U bent ja. verliefd op uw vriendin. Ja. ja. Maar goed, uw vrouw heeft griep? Ja, ja. 40 graden koorts, als het niet meer is. He. Wie is ze nou ziet, Jij of ik? Rustig maar mevrouwtje. Mevrouw graag. Uh, in orde mevrouwtje, zegt u maar eens a, ja. Ah, Prima, ah. nou het is niets, een penetrale griep, dat uh, zien wij wel vaker in de overgang. <lacht> Nancy. Ja, probeer jij maar eens over te komen. Ja het is even heftig, maar het is ook zo weer verdwenen. Moet ze niet worden opgenomen? Rustig meneer, rustig maar. Nee, nee, want anders dan bel ik zo een ambulance hoor. De, dat de volgende patiënt. Ja? Ja, ja uh, dat is Nancy. Dag, dokter. Even de mond open. Ja? Nou, ik zie het al ah. het geval is een influenza-PMS. Eigenlijk van hetzelfde laken in één pak. Oh, wat snedig. Zeg, ja. ik moet informeren of ze bij zich als A ook nog een rolletje voor u hebben. Ja, doet u de mond maar weer dicht. Ja. Dokter Vulging, vertel eens even... Is het echt waar? Wat mijn moeder denkt, is, is Nancy. Rustig nu. Is Nancy, is Nancy is die... heel is, is... rustig. Uw vriendin heeft een griepje en dat overgeven. Ach, dat is vermoedelijk eind van de symptomen van de heersende epidemie. Oh, oh. Ja. Rust en warmte. In ah. dit huis zeker: rust en warmte. Zoals ik het dus zei, rust en warmte. En dan is het gevoegelijk met een paar dagen weer over. Uh, ja. Mooi. Mooi, meisjes, er is dus helemaal niks aan de hand. Niets aan de hand. Rustig. Dat is te ja. zeggen. Meneer, ik zou u graag een momentje nader willen onderzoeken. M Mij? Ja. -mij? Nee, ik, ik, ik, heb, ik heb helemaal... Ik geef niet over. Ik heb, ik heb geen koorts. Ja, juist. Hebt u uh, misschien een rustig plekje ergens in huis, mevrouw? Maar, maar, toch, ik. Ja. Liebling. Maar, maar, de, de Claire... Mensen, doet... Dokter, bel mijn moet er dan. Alle, alle, alle papieren liggen in de onderste van mijn bureau. En waar, links of meneer, rechts? Links. Meneer, en dan alles rechts. Gaat u vast naar boven, ik kom nee. zo bij u. Ja, ja, maar, maar ik verdomme het om in Medisch Centrum West te worden opgenomen. Dat verdomme, hoort u dat? Nee, meneer. He, hebt u gelet op die gluiper van een Jan van der Woude? He, hebt u erop gelet? En op die pot van de zuster Eini? Die moet met de poten oh. van af afblijven, hoort u dat? Hoort u dat dokker? Ik, ik blijf daar niet, hoor. Nee. Blijf daar niet in hoor. Nee, heel kalm rustig. aan. Maar. Rustig maar vreemdje. Lievelien, kom maar, schreef ja, maar een ja. beetje op mij. Ja, dat is allemaal al niet. Het ja. nee, komt allemaal in ja. de Het komt in orde. Ik blijf daar niet in hoor. Zeg dokter, is het ernstig? Nou, mevrouwtje. Mevrouw voor u... Sorry, mevrouwtje, maar sommige heren... in de situatie waarin uw man dus momenteel verkeert... U bedoelt dat hij niet meer werkt? Dat hij bang is dat als straks de VVD weer in de regering zit het allemaal nog veel erger, wordt. Dat kan ook, dat kan ook, oh. mevrouwtje. Maar ik weet zeker dat de relatie met de twee vrouwen ja. tegelijk... hem psychisch vermoedelijk parten gaat spelen. Ja. Sommige heren zijn daar duidelijk niet tegen bestand. Oh, jeetje... Dan is het met Freek misschien wel heel erg. Hè? U bedoelt? Want dan hebt u de relatie met zijn moeder nog niet eens meegeteld. <laughs>